I'm gonna be back in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 Heeft u Biels ook al morgen? Ja, mevrouw bramhuis Hollerood Douwwinkel het Kloek. U kreeg bij wie geen gehoor, zegt u, mevrouw bramhuis Hollerood Douwwinkel het Kloek. Oh, bij mevrouw Biels. Nee, die er is hier ook niet. Oh, u moet nu weg. Zeg maar, zal ik dan misschien even een boodschap voor u noteren? Ja, ik krijg er vanmorgen nog wel te pakken, hoor. Zegt u het maar even? De bijeenkomst vanmiddag is niet bij mevrouw Griesman-Klarenbos van hooyen du fleur de Vries, maar bij mevrouw rieshoven latour schuilende van van, van, van van de bilot in de. Oh, wilt u dat nog even herhalen, graag? In de Jonkheer willem frederik datage lebrun van Steenhouwer-Vislaan. Ja, ja, ik zal zo snel mogelijk aan mevrouw Biels van Hagenbroek-La Châtelet-Gotenburg van de tuinhof hofmarchee du vrieuw bruinhofer vellewinkel voor tuin overbrengen. Dag mevrouw Kloek? Zo, weer een geslacht, geslacht. ...en mogen het zaad van de revolutie kuit schieten tot in de jonge heer Freek Vissteeg. Zo, zo, zo, ja, gaat u binnen, mevrouw. Nou u, naar u. Goedemorgen. Morgen, die Biels. Morgen, morgen. Zeg maar niks tegen dat zeg. Dat hoort ze toch niet. En dit is mijn secretaresse, mevrouw. Je wordt de helle. En, en dit hier, dit hier, mevrouw. Hoog ben ik bloes. Je weet wel. Hoe maakt we het? Ah, dat weet ze niet. Laat maar. Zeg maar niks. Dat hoort ze niet namelijk, hè? Huh? Huh? Nee, dat zie ik, zeg. Wat heeft ze? Die, eh? geschaakt. Geschaakt? Geschaakt. Jij? Nee, zij, geschaakt. Nog steeds trouwens, blind. Ach, en doof ook? Nee, geschaakt. Blind dus. Heeft blind geschaakt. En doet dat nog steeds, neem ik aan. Doen die lui allemaal trouwens iets verschrikkelijks. Liane Hoog ben ik Bloes. Dus, hè, hè, provinciaal kampioenen, je weet wel. Ja, vaag. Ja, erg vaag, zeg maar. Ja, maar dat zijn ze allemaal... Blijf ze daar staan? Huh? Oh, neem me niet kwalijk dat ik bleef staan, mevrouw. Ik zit al. Hey, gaat zij pas zitten als jij zit? Ja, ja. werktuigelijk dus, hè. In gedachten. Al schakend, Gedachteloos. Doet gedachteloos wat ik doe. Probleem. hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen, zeg. Neem alleen al het verschil in postuur, nietwaar. Wat heeft zo'n vrouwtje aan ontbijt nodig? Nou, een kattenfrikkie. Maar wat die me daar vanmorgen even naar binnen heeft zitten stouwen, zeg. Mijn voorbeeld volgens... Volg hem dus, hè. Die zat er gewoon gedachteloos te bunkeren. Ik denk, ik stop hem maar mee. Ik lust koeulen en aken nog wel. Maar ik kap er maar mee. Oh, dus ze logeert bij je. Eh, ja, ach. Dat is ook alweer zo'n moeilijk antwoord op te geven. Hè? Bij wie logeert ze? Dat vroeg Dumi vanmorgen ook al. Tante Lien, dus mevrouw, hè. Die zegt, logeert dat hier? Aan ontbijt. Nee, nee. Toen bokte ze al aan het ontbijt. Toen zat ze al te bokken, Dumi. Nee, dat was vanmorgen nog in bed. Want die had het allemaal niet gehoord vannacht, hè. Die hoort s'nachts niks, die slaapt. Die was er doorheen geslapen. Waar doorheen? Door dat geschaak, hè. Die heeft ons niet eens meer in bed horen komen, die meid. Ons? Ja, ons, ja. Ja, dat nam ze me ook al kwalijk, neem ik aan. niet begrijpelijk ook niet waar. Als ze s morgens wakker wordt en ze ziet liana hoog, ben ik bloes tussen ons in liggen. Bedoel je dat ze zomaar bij is komen aanwaaien? Ja, dat komen ze allemaal. Wie? Dat schaakgaai is. Daar had ik mijn huis vol mee van acht. Hoe dat zo opeens? Weet je dat niet? Wat? Heeft hij je dat weer niet verteld? Wie? Je fijne verloofde mijn compagnon Rinderman Krijn Kreukel? Nee, wat dan? Oh, wat klein weer. Wat is dat klein niet? He? Dan heb je toch wel een mooi litertje azijn achter je kies, hoor. Begrijp me goed, dat zeg ik niet, maar dat denk ik. Ja, maar wat was er dan aan de hand dan? Nou, vreselijk leuk, zeg. Heel bijzonder eerlijk, hè. De Schaakclub dus, hè, verleden week. Bill Bademan, van het Verenigd Cement, hè. Die zat daarmee, dus, Bane. hè. Nou, kijk, met dat villaatje van hem. Hè, man is aan het nieuw villaatje toe, hè. Is daar de volle vijf jaar in blijven wonen. Nou, en dan weet je het wel, hè, dat is te lang. Dan krijgt hij kuren, hè. Dat gaat verzakken, dat gaat kieren, dat gaat lekken. En daar is er altijd wat mee, ja. Maar... Daar wordt het ook niet op gebouwd, tenslotte, op vijf jaar, hè. Dat zal ik de mensen dan ook nooit adviseren. Ik zeg altijd twee, drie jaar hooguit. En dan doe je het maar weer gauw weg, hè. En dan, en dan woon je plezierig. Ja, ja. Dus die zat daar even mee bult, dat begrijp je hè? Ja. Hij zegt, ook, jong. Voor die rottige drie ton bouw jij er een voor me. En voor diezelfde drie ton bouwt Kees er een voor me. Bos dus, hè. Kees Bos gaat mijn concurrent, hè. Hij zegt, wij zijn alle drie lid van de schaakmelogen. Van de schaakclub. Dus wat moet ik? Wilde geen keus doen? Nee, ja. Hij zegt, als jullie er eens om schaakten. Ik zeg, Kees. Dat durft hij nooit te labberkakken. Hij zegt, dat zegt Kees net ook. Dus wij gisteravond schaken. God, wat een verschrikkelijk leuk idee, zeg. Ja, ramp hoor. Ja, ik, Pol en het kind, zeg. Tegen. Kees en zijn zoon Henkie en zijn werkster. Wat? Ja. Zijn werkster? Ja, meisje dat s'avonds zijn kantoor schoonmaakt. Hoe vind je dat? Schakt hij zo goed? Dat vroeg ik ook. Hij zegt, ik weet niet. Ik weet niet. Ja, midden in mijn gezin, ik weet niet. Hij zegt, ik heb het er gisteren geleerd, dus ik weet niet. En hoe is het afgelopen? Mijn partij afgebroken, maar ik sta op winst. <lacht> Morgen, chef. Morgen, Lien. Hai. Morgen, goed. Oh, morgen, Pol. Uh, ik vertel te helle net dat ik op winst sta, zeg. Ja, het is jammer, chef. Wat zei je, Bol? Ik zeg, ja, het is jammer, chef. Bol, wat is jammer, Bol? Uh, wat zei u dan, chef? Dat ik op winst sta, Bol. Wie zegt dat, chef? Ik, Bol. Dan bent u met permissie wel de enige, chef. Wel, alle machtige vraag dan. Dan was de hele club. was het erover eens, wit begint... en geeft mat in vijf zetten. Uw punt, chef. En wat is er dan? Jammer, Pol. Dat u zwart heeft, chef. Grote goden. Daar heb ik even overheen gezien, zeg. Ik heb zwart. Wat moet ik ook met zwart? Zwart staat me niet zwart. Ik moet blauw dragen of gedekt grijs met een streepje. Nou, ah. je wordt bedankt, Pol. Dat kost mij drie ton aan opdracht, man. Vraag je even af waar ik dat dan te danken heb. Aan uw uh, 34e zet, chef. Daar blundert u even. Dat blut. Ter helle. Ach, mogen mevrouw. Oh ja, die zit te schaken, Pol. Laat die alsjeblieft. Sorry, chef. Daar blunderde ik even, te helle. Hoor je dat? Hoor je meneer Eer Polleman even? Sowieso, zo, zo, Pol, blunderde ik, man. Ja, misschien iets te zwaar woord, chef. Ja. Wat dacht u van strategisch iets minder gelukkige manoeuvre met het paard, chef? Ja, Paul, beste Paul, met je iets minder gelukkige straat, jongens, manetje van mijn paard. Als ik jou nou eens verzocht je hand te steken in de boezem van je eigen bleskop, Paul. Vind je dat gek? Nee, chef. Bravo, Paul. Te helle? Uh -huh. Ja, vertel eens, Koen. Ja, ja. Tegen wie speelde jij? Dat, dat, dat, ja, dat, dat was eigenlijk heel mal, uh, Lien. Ja, ja, ja, dat was zo mal te Voor iemand die op de club eerste klasse speelt, moet je rekenen, hè. Aan bord, Twee, nog wel, kan je nagaan hoe onwaarschijnlijk mal dat was. Ja, hoor ik een uh, ondertoon van bedekte kritiek in uw stem, chef. Oh nee, Paul, als er voor mij een rottige drie ton aan opdracht op het spel staat... ...kan ik een malligheidje veel velen, hoor, Ter Helle, Lach even mee, Toen maar Paul vertellen. Jong. Ja, sportief van u, chef. Nou, ja. kijk, Lee. Net wat de chef zegt dus, hè? groep 1-speler, ja. tweede bord... En laat het bijna treffen ja. dat ik moet uitkomen tegen Bosraafse juffrouw Jannie. De werkster, de, de werkster. Na één uur schaakles, die mij aan het begin nog vraagt van... Oh, gosje, meneer Bielus, hoe heet dat kleine witte emmertje ook nog weer? De toren, dat kasteel, dat kleine witte emmertje. Ja, ja, ja, ja. kan je daar gaan, Lien? Ja. Ach, goed, zeg. Goede vraag, de helle En, Paul, vertel eens... Dat we lachen kunnen, Paul vertellen. En. Ja, een lied niet te geloven hoor. Ja. Maar laat ik dat nou verliezen! <laughs> mat te Helle, Mat die tegen de werkstuk. Ja, en nog veel erger lied. In hoeveel zetten? Raiers. Drie. In drie zetten, mat. Chef, waarom niet? Is het niet om te gillen? Het is om te krijsen, Paul. Jee, zeg. Kan dat dan in drie zetten, Mat? Ja, joh, ja, kijk, dat is een, ja. dat is een heel oud bakken schaaktrucje, zeg. Dat heeft zo'n baard, Mat, in drie zetten. Ja. Dat leren die jongens mekaar op de lagere school. Maar weet ik dat die Kees Bosraaf, die druif... dat die, dat die meid ook geleerd heeft. Ook, ook. Het enige. Het enige wat die smeren op die meid in één verloren half uurtje heeft bijgebracht. Weet je wie jij een voorbeeld had moeten nemen, Paul, gisteravond? Nee, Aan je jonge teamgenoot, het kind... Over geniaal gesproken. Dat zeg ik liever niet waar hij bij is. Maar wat een talent. Oh. Stel je het even voor te hellen. Die geladen stilte rond zo'n schaaktoernooi. Door het uiterst gespannen koppen van spelers en toeschouwers. En dan hoor je een je Hoi. Hoi, maestro. Ja, ja. Ik vertel net over je over gisteravond. Oh, dat de ja. Hier, nou, kijk eens, hoor eens. Over innerlijke beschaving gesproken, over bescheidenheid. Oh, dat en ja. <laughs> en hoe veegt meneer onder de zeven, Bosraaf junior, van het bord, Paul? Vertel het maar even. Ja, even, joh, knaap. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja, was alweer ja, niet jongen. allemaal zo fijn, hè? What? Oh, jeetje. Ja, nee, ja, nee dat, nee, dat was allemaal niet zo fijn, Paul. Ja, kijk, uh, dit is toch eigenlijk geen schaken in de zin oh. van schaken meer, chef? Oh, nee, Paul. Ah. Oh, nee. Ah. Als iemand volkomen regulair tot winnaar wordt uitgeroepen... ...iemand die notabene in de club al jaren zonder één verliespunt... ...aan het eerste bord speelt... ...is dat geen schaken meer te hellen. Oh ja. Schaak jij zo goed, neef -eef? Ja, ach. Ja, ach. Die onbetaalbare bescheidenheid weer even zegt... oh dat ja, o, oh, jeetje, ja, ach. Maar krijg hem niet tegenover, joh. Oh, want hij blaast je van het bord... Ja, wat jij? Ja, dat gaat vanzelf we eigenlijk, weet je wel. Ja, ja, over natuurtalent gesproken, is, <laughs> En waarom zou dat dan opeens allemaal niet zo fijn zijn, Paul? Omdat het geen schaken in de zin van schaken is, chef. Ja, dat is twee keer. Maar noem dan eens een voorbeeld, Polly. Nou, dit bijvoorbeeld, chef. Eef, joh, knaap, spuit eens op. Wat is de kleine rokade? Dat is, eh... Uh... O, oh, jeetje. Ja, ja. Nou, niet alles, maar die walgelijke bescheidenheid, man. Wat is je kleine Rokade? Nou, dat weet je is een kind. Ja, is dat niet het een of ander gestoei met Opo en Bolle Willem, uh, Koen? Chef, Bolle Willem? Ja, ik ken die stukken uit je goed onthouden. He. Die lange meid en die kleine met dat bolle koppie. Je weet die nou toch ook weer die dingen? Ja, kijk, dat bedoel ik, Chef. Dat weet hij niet, zie. de meest primaire begrippen. Nee, nee, dat weet je niet. Nee, nee, nee. Omdat hij dat niet hoeft te weten, Pol. Ja. Omdat hij dat niet nodig heeft, Pol waar jij twintig openingsvarianten en vijfenzeventig eindspelen vanuit je bolle kop hebben moeten gaan zitten leren Paul, heb jij het ooit van hem gewonnen? Nootje. Walla. Voilà, ter helle. Ja, enorm zeg. Ja. Maar hoe doe je dat dan even? <laughs> nou kijk, ik kijk er de mensen even op aan, Helien Pats, pats zeg. Midden in je oog. Het hele recept. Hij kijkt er de mensen even op aan. <laughs> En het is gebeurd met de koopman, begrijp je wel? Nee, verre van. Nou, kijk eens. Ga dan maar eens even met hem zitten schaken. Hè? Ja, ik hoef niet meer, hoor. Ik bedank verder voor de eer. Ik kan maar ergens anders ook ergeren. Mijn handen beginnen al te jeuken bij de gedachten. Zeg maar, hoe kijkt neef even de mensen er dan op aan? Nou, hoe? Gewoon. Zo, zoals ik altijd kijk. Met dat vals bescheiden hooghartige harses. Hè? Daar is toch geen schaken tegen? Dat zie je toch? Maar wat voor zetten doet hij dan? Wat heet zetten? Als iemand wat maar wat aanrotzooit. He? Maar daar gaat het niet om. Het gaat om zijn gezicht. He? Om dat hooghartig smoeltje. Waarmee hij zijn ongedekte dame voor je loper zet. Ja, ja, die bedoel ik. Bolle Willem. Bolle Willem, je Bolle hoort Willem. het. Die stukken interesseren hem geen bliksem. Niks, maar mijn belangstelling dat gaat meer naar de mens achter de stukken. Bij... Nou, hou en op. En die raakt die vol in de roos hoor. Daar bezwijkt die mens onder. Onder die belangstelling. Want dan moet je van goede huizen komen hoor. Als iemand je open en bloot zijn dame aanbiedt. van pak er maar even lummel. nou, dan moet je net bij mij wezen zeg. Dan haal ik bij de volgende zet mijn dame uit de dekking. En die pakt die dan wel? Wel nee. Ik eh, niet, wat moet ik met zijn opoe? Mijn opoe? <grijpje> mijn dame zegt mijn opoe. Nou, en zo gaat het dan maar door, hè. Door dat hooghartige smoeltje, hè? Daar zit je op het les je hele hebben en hou aan op te dringen. Van, en je zal hem slaan, smeerlap. Ja, ja, en dat vind ik dan nou weer zo goedkoop, hè, eigenlijk wel. Ja, nee, hier, ik moest tenminste zijn zeker. Nou, nooit. Dan leg ik nog net zo lief mijn koning om. Ja, ja. Eh, dan nou... geef ik nog net zo lief op. Ja, dat is dan mijn noodlot, hè? Daar heb ik dan geen verweer meer tegen, weet nee. je wel? Ja, maar het is geen schaken, Eef, joh. knap, is dat dan geen argument voor je? Ja, zeker wel, Koen. Maar waarom win ik dan? Gisteravond weer? Magistraal gisteravond. Terwijl Henkie Bosraaf mijn ongedekte opoe notabene wel pikt. Onsportief. Plus mijn twee makke japen en mijn linker ruïne. Geef niks. Geef bij hem niks. En als hij mij waarachtig in één set met zijn witte apie mat kan zetten... Het is gebeurd met het kind, denk je dan? Nou. Waarom slikt hij dan dat onschuldige dier opeens door... en He? slaat mij onreglementair het bord over mijn schouders? Koen, waarom? Dat zeg ik, natuurtelemd, dier, hè? Maar je hoort het dus te hellen, hè? Eén partij winst, één partij verlies... maar gelukkig sta ik tegen Bosraaf, grote goden. Wat zei je nou net ook alweer, zeg? Weet je dat wel zeker? En hoe kom je aan die wijsheid? Nou, da daar waren de deskundigen het vannacht bij u thuis toch over eens, chef? Ah, ja. Ja, ja maar ja. Wat, wat was dat vannacht bij jou? Oh, dat was dat schaakgaaies. Ken je dat niet? Als je een afgebroken partij hebt... Nee. Oh. Wat is dat dan? Oh, een ramp. <laughs> oh, een ramp, zeg. Dat is iets verschrikkelijks, een afgebroken partij... Daar is, daar is het ergste leed een feestje bij. Eerlijk, hè? Dan word je midden in de nacht uit je bed gebeld... je doet open met je dronken kop... je ziet niemand, je stapt naar buiten en rang. Klababberen! Ik sla zo lang uit over die vent het grind in. Welke vent? Ja, op, de, op de stoep. Op de stoep. Dat schaakgaai is van de club. geen grote koop. Weet hij dat dan? Dat vroeg ik ook. Hij zegt G9H10... Begrijp je wel? Nee. Nou, dat is dat schaakgaaies. Dat gaat zo'n afgebroken partij nog een paar uurtjes zitten uitwerken. En dat komt dan in het holst van de nacht je vertellen wat je zetten moet. En je staat G9H10 nog te verwerken. En Bert Stekelbroek komt zijn fiets al tegen het hek zetten met A5C7. En binnen het kwartier heb je je huis vol met schakers. Vreselijk zeg nou, het lijkt me in ieder geval nogal rustig volk, hè? Wat, wie? Schakers? <laughs> rustig, Bol? Ja, tijdens het spel, Lien. Ja, tijdens het spel. Maar laat het geen menes worden, zeg. Heb ze het dan liever niet in huis. Dat heeft mij ruiten gekost. Dat vliegt mekaar om een pion naar de straat. Tot in mijn voortuin lagen de heren te plukharen. Ik heb de politie moeten bellen, toch zeker? Nee, echt? Ja, achter. En daar stappen twee van die zwartjassen uit hun kever. En die vragen: waar gaat het over, meneer? Ik zeg: over een afgebroken partij Schaak. Nou, ik had mijn tong al kunnen afbijten. Waarom? Ook, ook schakers. <lacht> die twee van de politiebond. Nog een geluk dat ik meteen hun pistolen had ingenomen, Pol. Want wat die twee elkaar vijf minuten later met die gummistokken nog stonden aan te doen, erg hoor. Nou, toen zag ik het echt niet meer. Ja, maar we zijn het eens geworden, chef. Heus, wit ja. begint en geeft mat in vijf zetten. Kijk maar hier, hier heb ik de stand. Kijk, bosraaf, zh 7 ja. Dan moet u met uw paard zo, volgt G6. U, G4, G5. En dan is het al gebeurd, chef. La, la laat maar eens kijken, Koen. Ja, waarachter zegt geen spel tussen, dan krijgen bol verloren. ...voor drie tonnen opdrachten naar de knoppen geschaakt, zeg. We, Weet je wat ik vind, omen? De smeerlap, zegt, dat wil zeggen dat... Ah, telefoon hier, daar, Rinderman, Dreindribbel. Heeft het natuurlijk ook al zitten fluizen. Eh, nou, geef maar hier, geef maar meteen hier. Ja, dank je, dank je. Biels hier. Wat zegt u? Hé, hey, Bosgraaf, het is Bosgraaf. Komt even van mijn verlies genieten de smeerlap. Nou, dan zal ik hem eens even iets vertellen. Waar, Kees? Hé, hey, daar, nou Kees. Hé, hey, Kees, wat is er aan de knik, hè, Kees? Wat zeg je? Ik versta niet. Oh, wat zei je, Kees? Hey, Paul? Paul? Ze een maar, Kees. Hij, hij, hij biedt slemise aan de remiel. Of hoe heet dat? Remise, chef? Van de tram? Ja, je, je weet wel. Verboden te spuwen en zo. Waar, waar hebben we het over? Met wie spreek ik? Ja, hey, hey, hey, dat Kees. Ja, dat, dat Kees. Grote, grote, hij biedt reprise al. Reprise. Hij zegt ik geef je, reprise. Hoe heet het, Paul? Wat moet je doen, Paul? Sta er niet, man. Doe iets. Wat moet je doen? Ik, ik zou het met beide handen aangrijpen, chef. Juist, wanneer ik, Paul. Kees, hallo. Kees, ben je dan ook met therapie? Ja. We spreekt met de ogen, Kees. Wat wilde ik nou? Oh ja, uh, uh, oh ja. Kees, ik heb twee handen, Kees. Wat zeg je? Ja, ja, nee, ja, ja. Ik bedoel ik, ik neem het graag aan, Kees. Ja. Wat zeg je? Kees, wat zeg je? Ja, gelijk, ja. sta gelijk. Hij, hij zegt dat we gelijk staan, Paul. Staan we gelijk? Nee, chef. Nee, Kees. Nee, Kees. Nee, hallo, Kees. Nee, hello, Kees. Nee, nee, dat is Pol hier. Die, die zegt het De Chef, doet het me wel plezier. Ja, ja, nee, ja, ja, ik, ik, ik moet Pol even de plezier oké? Kees, wacht even. Nee. Wat zeg je nou? Wat zeg je? Ja, dit is officieel dus. Ja, Kees, officieel dus, ja. Ja, ik heb hier de secretaris van de club bij me, hè? Pol dus, hè? Dus uh, het is officieel zo, hè? Wat zeg je, Kees? Ja. ja, ja, ja, wat zeg je? Ja, dat is dus gelijkspel, Kees, ja. Wat zeg je? Oh, oh, bro is bij jou. Oh! Bul laat hem door Jules bouwen de smeerlap. Schul. Hahaha! Dag Kees! Dag nou Kees! Goed, dan, Bul! Kees! Nou, je wordt wel bedankt, Paul. Graag gedaan, chef. Zeg, weet je wat ik vind uh, over. Nee, nee, dat, dat weet ik niet, nee. Zal ik je dat eens vertellen? Ja. Ik vind dat jij je kerkie moet schuiven, eigenlijk wel. Maar, maar wat? Je kerkie. De, de chef zijn toren, ja, ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel min of meer zekere zin, weet je wel. Nou, de, de, de vier er maar. Nee, nee, nee, wacht eens even, chef. Maar dat zie, maar. Ze, ze, zie je wel, Koen. Koen begrijpt me. Dat... Want daar moet Henkje zijn vader, die moet zijn makke Jaapie naar de stal sturen. Hey, uh, paard E5 D7, chef. Hé, hey, wacht even. Ja, en dan schuift ome, die ja? schuift zijn zwarte kleine Duimpie. De, de, de rode, rode. Ja, die schuift hij naar Hero. En dan kan Henkie zijn vader zijn witte opa alleen nog hier even uitlaten. En dan zet oma af, de, vuilnis, de vuilnisman hier ook. En dan staat Henkische zijn vader met zijn opa voor meteen. Dus dacht ik... Chef, Paul. Krijg hetzelfde wat Bolsje in 1948 in bad met zijn dame deed, chef. Weet u nog? Nee, Bol. Nee, chef. Nee, Bol. Wat Bolsje Wienik in 1948 met zijn dame in het bad deed, dat is mijn zaak niet, Maar wat deed ze, knaap met mijn klein duimpje aanricht. de De eerste meerman. Magistraal, chef. En dat zien wij niet. Nee, dat zien wij niet, Paul. Ten koste van drie ton aan bouwopdracht... zien wij dat niet. Wij slaan elkaar de hersens in... met mijn meublement, maar wij zien dat niet. Wij nemen remise aan, Paul. En de man die niet schaken kan... in de zin van schaken, ziet het. Hé, hey, wie zie ik daar? Huh? Dat is mipi weerachtig. Huh? Nee, nee, nee, dat is Hoog. ben ik bloes. De provinciaal kampioenen, je weet wel. Dit hè? Nee, dit is Miepie. Jaantje, dat ja. was dat kleine dikkertje, weet je wel, oma? Dat nog zo gevochten heeft met Pepi Bokhaas, weet je wel? Ja, feit, chef. Grote gode, maar wie is dit dan? Dit is Miepie, Miepie? De, verloofde, de verloofde van Bul weet je wel? Grote gode, vandaar, we doe Mie Bok te zeggen. Daar, heer, telefoon, Rinderman. Om de, om de zaak te vereenvoudigen, Rinderman. Uh, vrienden, dan een vriend of de ander vijfde wil Ja, geef maar hier. Ja, geef maar hier. Er al aan? Ja, je ja, rattepatat, dank je. Uh, ik red me er wel uit. Deal, ja. Ah ja, meneer Rinderman. En mabel dat u even bij... Oh, u bent benieuwd naar de uitslag van examen, meneer Rinderman. Nou, kijk. Daar is een klein misverstand... Ik zeg, er is een klein misverstand ontstaan weet u. ontrent mijn klein duimpje dus. Die over het hoofd van mijn mankiaat heeft gepakt. heeft. in even niet...